12 uur, NPO Radio 1, met Fritz Spits. Met Domweg gelukkig in de taalstaat, met Gideon Samson... schrijver van het vrolijk stemmende kinderboek ZEP... en met René Appel met de TNA van Kjeld Nuis. Het NOS-journaal met Mark Hokke. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat activisten... die tegen Zwarte Piet en Cowboy en Indianenfeesten zijn... een te groot podium krijgen...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 Er is veel meer gevoel voor traditie of cultuur, aldus de staatssecretaris. GroenLinks wil een alternatief plan hebben voor de inlichtingenwet... mocht een meerderheid bij het referendum op 21 maart tegen die wet stemmen. De wet geeft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD... meer bevoegdheden om digitale informatie te verzamelen. Als een meerderheid tegenstemt, wil GroenLinks een alternatief voorstellen... waarin staat dat er niet meer informatie mag worden verzameld dan strikt noodzakelijk... Er mag geen ongelezen informatie worden gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten. En de journalistieke bronbescherming en het medisch beroepsgeheim moet gewaarborgd blijven. Een stormvloed aan, Amerika aan de Amerikaanse Noordoostkust. Hoog water, regen, zware storm, overstromingen en veel sneeuw. Er zitten 2,4 miljoen huishoudens zonder stroom en vijf mensen kwamen om het leven. De golven zijn soms huizenhoog. De hele straat zal helemaal het is waarschijnlijk binnen de volgende 45 minuten. Je kunt het hoor. Wow. Nou, dat is een beetje. Dat kwam over de ruimte. Dat hit het huis. Dus we moeten een stap verder. In New York en andere staten is het vooral de wind die veel schade aanricht. Vrachtwagens worden omvergeblazen en bomen blokkeren wegen. Rond New York City windgussen over 60 mph, toppelen trucks op bridges. Trees in a bus on a en de storm is nog niet voorbij. Er komt nog veel meer aan, vertelt deze hulpverlener. Het hoogtepunt van de stormvloed is wel voorbij... en de verwachting is dat vandaag ook de wind zal afnemen... daar aan de Atlantische kust van de Verenigde Staten. Overlast door stroomuitval blijft het hele weekend.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 Het jurylid wilde gisteren bij de wereldkampioenschappen in Apeldoorn een losgewaaid rugnummer van de baan pakken. Maar werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het nos journaal. Een week na de winterspelen in Zuid-Korea zijn de schaatsers alweer aan het volgende schaatstoernooi begonnen. In China zijn de wereldkampioenschappen sprint. Met vanochtend de eerste 500 en 1000 meter. Verslaggever Walter Tempelman volgt dat voor ons. Walter, eerst maar naar de vrouwen. Hoe is daar de eerste 500 meter gegaan? Uh, die is gegaan zoals iedereen dat vooraf had gedacht. Namelijk een uh, overwinning voor Nao Kodaira... de Japanse regerend wereldkampioen en regerend olympisch kampioen... op de 500 meter. Zij uh, reed iedereen wel naar huis in een baanrecord. 37-23 op die 500 meter heeft meteen een behoorlijk gat geslagen... met de concurrentie. Die komt bijvoorbeeld uit Rusland van Angelina Golikova... en uit Nederland, Jorien Termos. Zij werd derde op die 500 meter. Nog net onder de 38 seconden. Een tijd van 37,9. Maar Jorien Termors moet het altijd van haar 1000 meter hebben. Dat heeft ze ook van tevoren gezegd. Als Kodaira meedoet aan zo'n toernooi. Dan is Kodaira de topfavoriet. Die zal heus wel gaan winnen. Voor mij is het zaak om plek 2 en 3 in de gaten te houden. En die 1000 meter gaat Jorien Termors zometeen rijden. De andere twee Nederlandse op de 500 meter. Ook zij. Zijn voornamelijk. 1000 meter rijders. Dan gaat het om Marit Leenstra en Letitia de Jong. Leenstra negende op de 500 en de Jong 11e op de 500. Zij zijn al in actie gekomen zojuist op die 1000 meter. En de snelste tijd is, uh, stond daar voor Letitia de Jong. Maar daar is Marit Leenstra zojuist onder gegaan. Leenstra heeft 1.15, 31 staan. En Letitia de Jong zette eerder 1:16.64 64 neer. Snelste tijd voorlopig. Op die 1000 meter is trouwens... Van van de Amerikaanse Brittany Bow. 1.14.96 heeft zij genoteerd. En straks is nog favoriet Kodaira en de Jorien Ter uh, Tussen die 500 en 1000 meter bij de vrouwen... hebben de mannen de eerste 500 meter gereden. Met ook de man van twee keer Olympisch goud, Kjeld Nuis. Is hij nog net zo goed als een week geleden? Ja, dat is vooral de vraag. Omdat die 500 meter nou niet bepaald de afstand is van Kjeld Nuis. Uh, hij is inderdaad Olympisch kampioen 1000 en 1500. Die 1000 komt dus ook zometeen. Maar Kjeld Nuis heeft wel de schade beperkt gehouden... Uh, zetten een twaalfde tijd neer. Daar moeten we niet te veel naar kijken. 35-21 is op zich prima uh, als je ziet wat de rest van het veld doet. De man die namelijk aan de leiding gaat... is de Noorse Olympisch kampioen op die 500 meter. Dat is Howard Lorensen. Die zet 34-89 neer. En daarmee uh, is de marge van Kjeldnuis tussen de 3 en de 14e. En dat lijkt best een aardige marge... om nog uh, wat uh, een betekenis te kunnen spelen in die... Uh, op dat WK-sprint zometeen op de 1000 meter. Ook nog in actie zometeen bij de mannen Ronald Mulder en Kai Verbij. Ja, want hoe hebben die die 500 meter gereden? Bijvoorbeeld de titelverdediger, Verbij? Voorbij is titelverdediger WK Sprint. Dat klopt. Uh, 35,03 in Zevende tijd is redelijk. Kan die zeker ook nog uh, meedoen in het klassement? En Ronald Mulder reed eigenlijk een prima 500 meter. Die uh, belandde met 34,98 op plek 4. Maar voor hem geldt juist weer dat die 500 meter zijn afstand is. Hij moet uh, die 1000 meter goed door te zien komen. Om uh, mooi te blijven staan. Om goed te blijven staan in dat algemeen klassement. Dankjewel, Walter Tempelman. En er zijn uh, nog meer wereldkampioenschappen. Dit weekend in Birmingham in Engeland is dag 2 begonnen van de WK Indoor Atletiek. Meerkamper Eelco Sint-Nicolaas stond na de eerste dag, gisteren 10 10e en hoopt wat op te schuiven in het klassement. En die houtkamp lukt dat opschuiven een beetje. Jazeker Mark, want op de 60 meter hoorde het eerste van de laatste drie onderdelen... op de tweede dag van de meerkamp eh, liep hij een uitstekende 7-97. En eh, zijn persoonlijk record was 7-88, dus dat is gewoon netjes. En hij stijgt dus van de tiende naar de zevende plaats. Er Zit er nog een medaille voor hem in? Dat denk ik niet. Ik denk dat top 5 eh, het maximale is. Op dit moment is het ook hoogspringen bezig. Net begonnen, eh, daar is hij heel erg goed in. Verweg de beste van het hele veld. En zelfs als hij daar zeer goed presentat... Eh, dan zal het nog heel moeilijk worden om in de buurt van de medailles te komen. Uh, in de buurt van de derde plaats zou kunnen, maar dan moeten er echt wonderen gaan gebeuren. Een top 5 klassering lijkt het beste. Maar moeten we verder op letten vandaag, op dag twee? Ja, mooie dingen. Uh, we hebben een finale met Sivan Hassan vanavond om tien over half tien. Maar we hebben ook even Boons en Nadine Visser in de halve finale van de 60 meter hoorde vanaf zeven uur. En we hebben uh, Koen Smet, een heel speciaal verhaal, Koen Smet meter hoorde. Loopt vanavond de series. Heeft last gehad van depressies. En van de week toen een dj van ik geloof Q Music er, uh, naar buiten kwam met zijn depressies en angsten. Toen was dat voor Koen Smit eigenlijk ook een teken om naar buiten te komen en te vertellen hoe zwaar hij het de afgelopen jaren heeft gehad. Bijna gestopt. Uh, allemaal ernstige zaken. En nu op een groot, mooi toernooi is hij aanwezig. Loopt vanavond de series 60 hoorde om uh, half acht. En uh, heeft zijn angsten en depressies bijna overtuigd verwonnen. Want hij heeft er nog steeds wel wat last van. Maar we zullen vanavond zien of hij weer helemaal terug is op het hoge niveau wat hij kan halen. Want het is een uh, geweldige atleet. 60 meter hoorde series om half acht koens met En dan hebben we nog twee andere finales. Hopelijk met Nederlandse deelname. De 60 hoorde bij de vrouwen. Eerst nog de halve finale dus. En de mannenfinale 60 meter. Dat wordt ook een klapper. En natuurlijk, nogmaals gezegd, Sivan Hassan 10 over half tien vanavond finale. 1500 meter, waar zij haar titel, die ze twee jaar geleden behaalde, de wereldtitel, gaat verdedigen. En dan horen we jou weer, Andy Houtkamp, dankjewel. Het weer nog, in het noorden is het koud en vrij zonnig, in de rest van het land veel bewolking, in het zuiden loopt de temperatuur vanmiddag op naar een graad of vijf, in het noorden wordt het zo'n twee graden, min twee graden, er wijt een matige tot krachtige oostenwind. Vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden, dan morgen nog droog en af en toe zon en het wordt dan drie tot negen graden.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 Goedemiddag. Afgelopen woensdag bracht ik een bezoek aan RTL Late Night... van Umberto Tan, de avond ook waarop hij, volkomen onverwacht... voor mij, meedeelde dat hij moest stoppen met dat programma. Onverdiend, vind ik, en dat zei ik dan ook maar, dat alles terzijde. Ik werd vanwege de bittere kou dit keer gehaald door een taxi... die me keurig naar de studio en weer naar huis bracht. De chauffeur, aardige man van 38 jaar, werkt alleen s'nachts. Van het verkeer overdag wordt hij helemaal gek, vertelde hij me. En weet je wat het is, vulde hij aan, s'nachts zijn de verkeer Eerst lichte vals. Vals? Vroeg ik. Hoezo vals? Nou, dan werken ze niet en dan mag ik doorrijden. De betekenis die hij aan het woord vals gaf... Uh, was blijkbaar een heel andere dan die ik onmiddellijk had begrepen. Ik probeerde nog maar een licht dat vals is, is toch gemeen? Dat houd je tegen, dat is het rode licht. Hij reageerde nauwelijks op mijn verbaasd klinkende opmerking. Vals in de betekenis van niet echt. Snachts is een verkeerslicht vals. Als in een vervalst schilderij. Hij vervolgde zijn weg. We passeerden heel wat verkeerslichten. Ze waren allemaal uh, vals, weet ik nu. Welkom in de taalstaat. Ik hou van grote woorden en ken ze allemaal. Fabuleus, fantastisch, grandioos en kolossaal. Maar kijk ik in je ogen zijn die woorden zo banaal. Mijn liefde is oneindig veel groter dan vermaal. Jij bent de geniaal, fenomenaal. Jij bent de magistraal, de magistraal portaal. Jij bent het helemaal, speciaal en. Jij bent de magistraal, de magistraal voor Ik denk aan een gedichtje, een regeltje of acht, dat alles kan omvatten wat jij mij hebt gebracht. Al is het één alinea, desnoods een halve zin. Maar pagina, maar pagina kan zo de kliko in. Geen woord is naar mijn zin. Jij bent de geniaal, fenomenaal. Jij bent de magistraal, de magistraal voor taal. Jij bent het helemaal, speciaal en ideaal. Jij bent de magistraal, de magistraal voor taal. Ik hou het als de nachtegaal. op dit moment wel de beste tekstdichter van Nederland zijn taal die lijkt van elastiek zeg. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Zijn nieuwe album is verreweg het beste dat hij ooit heeft gemaakt. Het heet Magistraal en Er daar is geen woord veel bij gezegd. U hoorde de titelsong met de prachtzin. Jij bent de magistraal voor taal. Dat horen wij graag in de Taalstaal. Tekst en muziek van Jan Rotzelf. Dit is de taalstaat. Domweg gelukkig in de taalstaat. Dat verstilde moment beleeft u straks opnieuw maar ook straks hoort u Gideon Samson. Hij schreef het kinderboek ZEP. René Appel bespreekt de TNA van deze man. Ja, echt mega vet, Echt zo kicken. Kjeld Nuis dus. Het Taaloket. Vandaag met Liedeke de Roos van onze taal. Een vergeetwoord en natuurlijk een week dicht. En er is schaatsen, de WK's. Sprint worden verreden in Changchun in China. En Walter Tempelman volgt dat voor de NOS. En voor ons allemaal. De duizend meter bij de vrouw is die verreden inmiddels, Walter? Ja, die is net verreden. We hebben een mooie rit gezien. Een mooie laatste rit tussen Jorien Termos en Brittany Bow. Termos won die 1000 meter in een prima tijd voor de baan in China. 1.14.62. Brittany Bow. Finishten als tweede 1.14.96. En wat is nou het extra mooie van die tijd van Jorien Termors. Dat zij terugkeert in het uh, algemeen klassement. Uh, die Nao Kodaira dat is de absolute favoriet om de wereldtitel te pakken. Hier die uh, verprutste een beetje haar duizend meter. En dus is Jorien Termors gestegen in het klassement. Ze staat uh, tweede 23 honderdste nu achter op Nao Kodaira. En op plek 3 zien we Brittany Bow met 62 honderdste uh, achterstand op Nao Kodaira. En Marit Leenstra heeft ook een prima duizend meter erop zitten. Zij staat voorlopig op de vierde plek. Een uh, zeer bekende plek voor haar. Zij hoopt uiteraard op uh, dag 2 ook nog te kunnen stijgen. Nederlandse nummer 3 is Letitia de Jong. Ook voor haar een goede duizend meter. 1.16.64 haar eindtijd. En een voorlopige achtste plek in het algemeen klassement. Voor de vrouwen zit de eerste dag erop. 500 en duizend meter geweest. Zometeen de mannen nog de duizend meter. De eerste duizend meter. En dan zit de eerste dag voor van deze. De WK WK-sprint in China, erop. Walter Tempelman, dankjewel. Het woord van de week. Woorden struikelden weer over elkaar de afgelopen week. Ik hoorde vuurzweep. Maar Ton Den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, heeft ze natuurlijk allemaal gehoord en gewogen. Dag, Ton. Goedemiddag. Goedemiddag, Fred. Welk woord is het geworden? Nou, een heel bijzonder woord, namelijk blockchain, baby. En afgelopen donderdag stond dat in de krant, in het financiële dagblad, en daar stond s'werelds eerste blockchain baby is geboren in Nederland. Um, en dat had te maken met uh, zorgverzekeraar VGZ, die de administratie van de kraamzorg gaat uh, bijhouden via blockchain uh, technologie. Ja. Dus het is helemaal geen uh, blockchain baby, dus niet een baby die via de blockchain technologie geconcipeerd is. Maar het gaat uiteindelijk om, om de kraamzorg. Dus het geeft een beetje aan dat blockchain een modewoord aan het worden is. Wat nou, betekent nou, dat blockchain in, nou precies voor de mensen die dat woord helemaal niet begrijpen? Nou, dat is uh, nou precies. is heel erg ingewikkeld om uit te leggen. Uh, blockchain betekent blokketen en het gaat om um, een keten van computers die bijvoorbeeld via het internet verbonden zijn of via een ander netwerk verbonden zijn. En waarop data um, staan en die computers die uh, heb je gezamenlijk nodig, je hebt dat netwerk nodig om bepaalde um, informatie te kunnen delen of te kunnen uh, controleren of te kunnen beheren. Ja. En het wordt vooral gebruikt in verband met de, of het is vooral bekend geworden de afgelopen weken, maanden in verband met de bitcoin. En kennelijk wil iedereen een beetje een gaatje meepikken uh, van, uh, van die blockchain technologie. En vandaar dat je dus dit soort samenstellingen gaat krijgen, ja. blockchain baby. Dus ik denk dat blockchain misschien wel een, een modewoord gaat worden vergelijkbaar met internet en web. Dus je kunt blockchain natuurlijk voor van alles en nog wat zetten. Uh, blockchain zorg zou misschien in dit geval een beter woord zijn geweest. Ja. Maar we gaan natuurlijk allerlei spannende woorden ga, uh, krijgen binnenkort. Blockchain boek, blockchain literatuur, <laughs> eh, blockchain eh, seks, ja. blockchain huwelijk. Eh, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ja, ja dankjewel, uh, Tonderboon. Het taalteam was weer actief in ons uh, dagelijks programma Spraakmakers. Een samenvatting. Het taalteam van Spraakmakers. Frank van Pamelen. Het ging donderdag over een nieuwe film, De Wilde Stad. Over uh, de stadsnatuur in Amsterdam. Uh, ringslangen, ratten, duiven, rivierkreeften, noem maar op. En bij de wereld draait door, zei stadsecologe Anneke Blokker dit. En dat maakt ook zo leuk, deze film. Want de meeste natuurfilms zijn natuurlijk echt... in natuur-natuurgebieden opgenomen. Ja, ze dus heeft het over natuur-natuurgebieden. Dus niet zomaar natuurgebieden. Nee, natuur-natuurgebieden. Om even te benadrukken dat het dan echt om natuur gaat. Dan zeg je dat woord gewoon twee keer. Toen ik vanmorgen naar buiten ging... En toen hoorde ik uh, mijn uh, oudste dochter zeggen... dat het de komende dagen niet koud wordt. Nee, ze zei het wordt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 Ja, actievoerders. Ik zie je kijken van, nou, wat is daar nou? Dat hoor je wel vaker natuurlijk. Ja. Wat is daar bijzonder aan? Nou, dit zijn heel bijzondere actievoerders, Carl johan Het waren de mensen die niet konden aanzien... dat de dieren in de Oostvaardersplassen zouden omkomen van de honger. Die actievoerders kwamen dus in actie en gingen de dieren voeren. Dat zijn in dit geval dus letterlijk actie. <lacht> De meest veelzeggende quote van de week. Het was volgens de kenners niet verrassend dat de Raad van State... besliste dat de niet-erkende zoon van prins Carlos, Hugo Kleinstra... voortaan de naam van zijn vader mag voeren. Dus heet hij nu officieel zijn koninklijke hoogheid... prins Carlos Hugo Roderick Siebren de Bourbon Parme. Ik zou er persoonlijk voor waken een naam aan te nemen... van een vader die me niet zou willen erkennen. Maar de nieuwbakken prins denkt daar heel anders over. Royalty-kenner Reinildus van Ditshuizen maakte in het NOS-journaal van 27 februari duidelijk waarom hij kiest voor die titel. Hij stamt af van alle koningen van, van, van Frankrijk, van Spanje, van de keizers van Oostenrijk. Ga maar door, hij stamt van iedereen af. Gaat terug tot de 7e eeuw. Dus dat is prestigieus en daarmee gaan natuurlijk toch deuren open. Mooi beeld in dit geval. De deuren die open gaan, die anders gesloten blijven veelzeggend. Al weet ik niet wat er staat te gebeuren als prins Carlos junior... voor de paleispoort van zijn vader staat de meest nietzeggende quote van de week. Ik hou van onze taal, anders zou ik dit programma ook niet kunnen maken... natuurlijk, samen met mijn collega's. Maar soms ben ik wel eens jaloers op de Eskimo's. Het verhaal gaat namelijk dat zij vijftig verschillende woorden voor sneeuw hebben. Dat wordt zo links en rechts wel gerelativeerd, maar al waren het er maar twintig. Dan nog zou ik jaloers zijn, want neem nu de afgelopen week... al diegenen die zich uitspraken over het weer. Samenvattend klonk dat zo... Kou, daar kunnen we niet omheen. Het is koud, ijskoud. Het is best koud met de wind. Oh, het is veel te koud. Oh, lekker, het is koud, het sneeuwt. Mamma, mama, knap koud. Koud is het wel. Ijs en ijskoud. Het is extreem koud. Sterke oostenwind zorgt voor kou. We hebben dus koud en veel verder kwamen we niet. En Ik word zo opgeteld daar niet koud of warm van. Beetje niet zeggend. We moeten op zoek gaan naar synoniemen. Zijn er natuurlijk wel, maar die liggen waarschijnlijk diep gevroren. De taal staat het loket. Voor alle uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat het kro De heer of mevrouw Tesselle heeft een vraag over deze radioreclame die uh, regelmatig voorbij komt. Je rijdt rustig over de weg. Handen nonchalant aan het stuur. Als er ineens een vrouw naast u in de auto zit. Hey. Nee, een Française. Viet, mon chéri. Viet. Ze zet een Franse chanson op. Ja, en het gaat, de vraagsteller, dan om de zinsnede. een Franse chanson. De E achter Frans moet toch niet, of wel? En zo ja, waarom dan wel? Goedemiddag, Liedeke uh, Roos van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Liedeke, is het een Franse chanson, zoals in de radiocommercial wordt gezegd, of is het. Een Frans chanson zonder e. Ja, Ik vind zelf een Frans chanson het gebruikelijkst. Dat zou ja. ik altijd zeggen. Dus uh, dat ben ik met de vraagsteller eens. Maar je hoort ook wel een Franse chanson. Zoals in de reclame die we, waar we net naar luisterden. En dat is ook goed. Waarom is dat dan ook goed? Dat het ook goed is, ja, dat komt uh, omdat chanson zowel een de-woord als een het-woord kan zijn. Dus je kunt zeggen de chanson en het chanson. En als je zegt het chanson, dan zeg je een Frans chanson. Maar als je zegt de chanson, dan zeg je een Franse chanson. Ja, dus de schrijver van deze tekst zegt de chanson... en dus wordt het de Franse chanson. Ja, dat uh, ligt wel voor de hand. Dat, ja. Ja. Maar, maar als je het Frans chanson zegt, dan staat er wel een E. Ja, bij, met, als je er het voor, voor zet, dan uh, komt er wel weer die e. Ja, dat is een aparte regel in het Nederlands. Dat uh, ja, een, een bijvoeglijk naamwoord, dat is hier Frans. Dat, daar komt een e achter, ja. bij de woorden. Mm -hmm. Maar niet bij het woord als er een voor staat. Dat klinkt best ingewikkeld, maar als je wat voorbeelden... Maar het is dus, ook ja, hier ja, uh, gevoel, daar. hè? Het is... Ja, je, je voelt het zelf eigenlijk wel Want aan. Ik, ik ben het wel met de, met de briefschrijver eens. Een, een, Frans, uh, een Franse chanson vind ik niet klinken. Ik denk dat het een Frans chanson zijn. Ja. Ja, maar het moet wel kunnen, omdat dus de chanson ja. kan... in de ja. staat in de ja. woordenboek. Zijn er, meer woorden? van die, ja, zijn er meer van die woorden die uh, de en het uh, kunnen hebben? Ja, daar zijn er wel meer van. En het, is, het komt vooral veel voor bij Engelse leenwoorden. Dat, uh, dat zien we vaak, bijvoorbeeld webblog of uh, account. Dan kan je de account zeggen, maar ook het account. Dus ook een nieuw account en een nieuwe account. Dus uh, beide kunnen, dus geen van beide is fout. Nee, oh, een eigenlijk een Fijn niet. idee altijd, hè? Zijn er nog uitzonderingen waarbij het echt niet anders kan? Um, nou ja, er zijn natuurlijk ook veel woorden... die alleen maar een het woord of een de woord zijn. Dus dan, uh, dan heb je maar één keus. Ja, en dan is het duidelijk. Dan is ja. het heel duidelijk. Goed, heeft u een vraag voor uh, de taaladviesdienst... voor de taalstaat? taalstaatkro ncvnl Liedeke Roos van Onze Taal. Hartelijk dank. Donweg Gelukkig in de Taalstaat. Het ligt net onder Venlo, vlakbij de Duitse grens, het dorp Tegelen in Limburg. Daar zijn we vanmiddag domweg gelukkig. Dat is de rubriek waarbij onze luisteraars gedichten insturen en komen voorlezen... over de straat waar ze zijn opgegroeid of de plek waar ze aan verknocht zijn. Dit alles gebaseerd op het beroemde gedicht van JC Bloem... Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Vanmiddag gaat het om een plein midden in het centrum van het kleine dorp uh, Limburg, Tegelen. Onze luisteraar Leni krins Propst schreef er een gedicht over. Uh, mevrouw uh, Krins, uh, goeiemiddag. U woont uh, al lang in Tegelen? Uh, ik ben in Tegelen geboren, maar op het ogenblik woon ik in Belfeld, een dorpje net ernaast. Ja, ja. En is het een leuk dorp, Tegelen? Uh, Tegelen is een heel traditioneel dorp. Het is eigenlijk, uh, ligt net ten Zuiden van Venlo, uh, de stadse invloed. Uh, is er steeds meer merkbaar. Ja. Het plein waar u over schrijft... Mm -hmm. in uw gedicht heet Plein 1817... Ja. ligt in het centrum van Tegelen. Ja. Um, waarom wilde u daar per se... een gedicht over schrijven? Uh, in dat uh, plein uh, 1817... ik heb aan de school... Uh, die aan het plein ligt... heb ik uh, 40 jaar lang gewerkt. En... Uh, Enkele jaren geleden was er een jubileum. Het gebouw bestond 100 jaar. Toen ben ik me samen met een oud-collega helemaal gaan verdiepen in de geschiedenis van de school. En dan kom je automatisch ook in de geschiedenis van Tegelen. En dat fascineerde me. En vandaar ook dat plein 1817. Ik wil er alles van weten. Ja, want dat jaar 1817, waar, waarom heet dat het plein 1817? Omdat het herinnert aan het feit dat Tegelen uh, toen bij het Koninkrijk der Nederlanden kwam. Tegelen hoorden namelijk bij Pruisen. En eh, na de Franse tijd, nadat, nadat eh, Napoleon was verslagen, ja. kwamen de overwinnende mogendheden bij elkaar en die hadden zoiets van, ja, Pruisen wordt toch wel erg machtig. Pruisen, eh, het gebied van de Memel tot aan de Maas, een heel groot rijk, grote macht. En we moeten er toch iets aan doen dat die Maas voor Pruisen niet meer bereikbaar wordt. Juist. En vandaar uh, Tegelen grenst aan de Maas, was onderdeel van Pruisen. Dus toen werd besloten in het traktaat van Aken... dat uh, Tegelen uh, niet meer bij Pruisen zou horen... maar dat het uh, deel zou gaan uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. 1817. 1817 ja, mag ik uw gedicht, is, mag ik uw ja, gedicht horen? Ik, ja. Heel graag. Uh, plein 1817. 1817. Tegelen aan de Maas. Congres van Wien. Traktaat van Aachen, Preußen über alles, van der Memel bis zur Maas, darf niet länger zijn. Macht over Maas ingedampt, grondgebied afgekalfd, grensbepalend kanonschot de limiet. Adelaar verdwijnt, leeuw verschijnt, Tegelen aan de Maas, een dorp vernederlandst. 1917, een grootse daad, gemeenteraad, een monument vereist, een schoolgebouw vol pracht en praal, verwijst naar 100 jaar Nederland, op plein 1817. 2017, herinnering aan wat ooit was, historisch monument, dag en nacht, in volle pracht, Stralend, eigentijds het onderricht, kindgericht, op plein 1817. 2117, over 100 jaar, wellicht ontmoetingsplaats waar volken samensmelten, opgaan in elkaar, Europa weliswaar. Zeg, dat is een hele wens aan het eind. Hè? Mevrouw ja, Prins, u wil, u wil eigenlijk een, een, Europee, een pleidooi voor Europa. Nou, het krijgt daar eigenlijk al min of meer gestalte als je op die plaats komt. Op die paar kilometer van Tegelen-Venlo, als je de situatie daar bekijkt... er is zo'n intensief grensverkeer over en weer. Duitsers die komen winkelen in Nederland. Maar is dat iets wat u, wat, wat, wat, wat en u dat, graag wil? En nou, het is wat je eigenlijk al langzaam uh, ziet uh, gerealiseerd. Een soort versmelting. De, ja, het is nou. van hoge hand zijn om natuurlijk heel veel hobbels te nemen. Maar daar in de praktijk. Daar zie je Europa langzaam gestalte krijgen. Een geschiedenisles, een gedicht als een geschiedenisles. Ja, ja. Nou, uh, um, uh, u weet, uh, we behandelen maar één gedicht per uitzending. Mm -hmm. Dat is een enorme hit al. We krijgen mm -hmm. veel gedichten per week binnen, waarvoor dank. Uh, om toch iets met alle gedichten te doen, heeft onze dataredactie een prachtige website gemaakt, waar uiteindelijk alle gedichten op komen te staan. Dat is de poëtische plattegrond van Nederland. Denkt u dus, uh, denkt u dus, uh, van nou, daar wil ik aan meedoen, dan vindt u hem al oh, of anders op termijn. Hè. Dus als u al iets heeft ingestuurd... dan kan dat al op de site staan of het komt erop. Mm -hmm. En u kunt uw eigen gedicht over een straatplek of... Uh... Plein uh, kunt u uh, kwijt. U kunt de website vinden door onze Radio 1 site daar naartoe te gaan: www.radio1.nl/slash de taalstaat. Daar vindt u aan de rechterkant een link genaamd Domweg Gelukkig en die leidt u naar de website. Of u kijkt naar onze Facebook- of Twitter-pagina waar we uh, de link zullen delen. Dus schoon niet om een gedicht in te sturen, het komt op, uh, uh, het komt, uh, op de website. We maken een prachtige poëtische plattegrond van Nederland... waarin u uw eigen poëzie of door anderen geschreven... maar in ieder geval uh, poëzie die gelinkt is aan een plek... waaraan u hele goede herinneringen bewaart, uh, die vindt u daar. Ons adres taanstaat.ncv.nl Slaat dus ik van de wind nog even op, buiten de deur. Nog even zo laten, zo geeft het niet. Nog even het verdriet voor wat het is. Nog even los van alle tijd. Nog even. Vergeten nog even lief voor je te zijn En ik vraag je wat leegte is En hoe vreemd het is Zo eenzaam samen En toch nog even niet alleen Nog even 放药 Vanaf nu, van het nieuwe album van Maaike Oudboter. Uh, muziek die ze ook ten horen brengt tijdens haar theatertour. Vanavond staat ze in het sacrum in Arnhem. Ze schreef dit vanaf nu zelf. Um, mooie, breekbare teksten, zoals altijd over de liefde. Vanaf nu is vanaf nu verkrijgbaar. Dag, meneer Peter van Gruithuizen uit Barendrecht. Goedemiddag, meneer Spits. Uh, u heeft een adoptiebewijs voor een vergeetwoord. Welk vergeetwoord staat daarop? Reken maar... Het is het woord akkefietje. Ah. En wanneer had u voor het laatst een akkefietje? Nou, dat is al een paar jaar geleden. Maar het was op een gegeven moment... Ik speelde in een uh, dweilorkest. Een carnavalsband uit uh, Dordrecht. En ik zelf woonde in Barendrecht. Moest ik na het optreden... En we hadden wel een paar Het gedronken. Maar echt niet zo, zegt. Nou, het is nogal wat. Nee. Ik reed zomaar regelrecht een vuik in. Een politievuik. Ah. En ik denk, oh jee, daar ben ik aan de beurt. Ik verzin een list, Peter. Ja. Dus ik dacht op een gegeen, mijn raampje opendraaiend en de agent mij vraagt... Goed aan, vrienden, hij wist natuurlijk niet dat ik eruit heet. Maar goed, bij wijze van spreken. Hij zei, uh, heeft u wat gedronken? Ik zei, nou nee, ja wel iets, maar toch niet dat je de, echt de moeite waard. Ik zei, zou het u willen blazen? Ik zei, ja, maar natuurlijk, beste borst. Dus ik maak mijn koffertje open, haal mijn trompet eruit doe mijn mondstukje erop en vraag aan die agent, wat had u willen horen? Hij was zo verbaasd. Ja, ja ik bedoel met blazen eigenlijk iets anders. Hij zei maar, neem het maar als een akkefietje. En dan reed maar gewoon voorzichtig naar huis. Het woord heeft u helemaal duidelijk uitgelegd, meneer van Guithuizen. Hartelijk dank. Ook wel een geestig verhaal ook. Nou, heeft u vergeten worden, laat het ons weten, taalstaat at kro-ncv.nl De taalstaat. taalstaat. Met Frits Pits. Het komt echt niet vaak voor dat ik bij het uitzoeken van een kinderboek in de winkel tijdens het doorbladeren hardop begin te lachen. Toch overkwam me dat met het boek ZEP van kinderboekenschrijver Gideon Samson. Ik moest er heel erg hard om lachen. Het ziet er bovendien schitterend uit dankzij de tekeningen van Jorin Joshua. Ik, eh, ik kocht het natuurlijk onmiddellijk en dat is het leuke van eh, ons werk. Te maken van zo'n boek, eh, dat net is verschenen, eh, kunnen we gewoon uitnodigen. Dat hebben we deze ook gedaan. Dag Gideon Samson. Dag. Uh, ja, go uh, goedemiddag. Mooi naam, dat Samson, maar zo heet je niet echt, hè? Uh, Nee, dat klopt. Dat heb ik uh, tien jaar geleden, heb ik dat uh, toen, ik, uh, toen ik schrijver werd, bedacht dat dat uh, een betere naam was dan mijn uh, daadwerkelijke achternaam. De naam Samson komt wel uit de en, familie. En wat is je werkelijke achternaam dan? Dat is een, een, dat is een andere naam. Je heet een andere naam. Ik heb, dat heb nee, je ja, andere naam. Nee, maar, nee. maar je wilt het niet zeggen. Nee, dat klopt, ja. ja, ja. Het, is, nee, het is geen groot geheim. Oh. Um, alleen, um, ik uh, vind dat leuk om dat het uh, te houden. En ja, dat ja. heel veel kinderen naar het laten raden. En ik verklap dat niet, Nee, nee, nee. nee. Maar de kinderen mogen wel raden. Ja, ze mogen en wel ik raden. dus ook. Ja, hoor, dat ja ga ik niet doen hoor. <laughs> uh, uh, uh, ja, het is bijna een Bijbelse naam, hè? Gideon Samson? Ja, als ik me niet. Ik ben niet zo Bijbels opgevoed, helemaal niet zelf. Maar um, als ik me niet vergis. Uh, uh, Twee zij, rechters. Zij, ja, precies. Uh, ja. Ze volgen elkaar zelfs op in de Bijbel. En de naam Samson is wel, het is niet zomaar bedacht. Het nee. is een naam wel uh, uit mijn vaders kant van de familie die op een gegeven moment. Uh, uh, er niet meer was, zoals dat met achternaam kan gaan. Dus ik heb die naam uh, eigenlijk in ere hersteld. Aha. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja, het is toch heel interessant om over die namen te praten... maar we gaan het over dat boek hebben. Um, uh, de boeken die je schrijft die zijn namelijk helemaal niet religieus te noemen... maar uh, je moet wel kunnen geloven in een andere wereld. Hè? Hoe belangrijk is fantasie in jouw werk? Um, heel belangrijk en bij ZEP misschien uh, nog wel me meer dan bij andere boeken. Alhoewel... Um, uh, het, het, het zijn uh, absurde verhalen, zo zou je ze kunnen noemen. Het zijn elf verhalen van uh, elf kinderen uit de, dezelfde klas... die alle elf één verhaal vertellen. En op een bepaalde manier zijn al die verhalen met elkaar verbonden. Um, en ze zijn wel absurd en er zit voor heel, heel veel fantasie in... maar tegelijkertijd, dat is een beetje de baas van elk verhaal... zijn het juist hele normale, doodgewone... Uh, Normale situaties Dat waarin, gaat over dit boek, maar ja. geldt dat in het algemeen... voor alles wat je schrijft, dat fantasie daar een belangrijke rol in speelt? Um, ja, maar ik denk dat voor een schrijver van fictie... fantasie sowieso een uh, belangrijk iets is. Ja. Ja. Zullen we eens beginnen met, uh, dat uh, je was er eigenlijk al over begonnen, over het boek ZEP, ja, uh, Zebra. Uh, Zeb met een punt. Uh, ja, waarom? ZEP, Z-E-B met een punt erachter, zoals, uh, zoals juf Kato van de klasse het noemt. Uh, dat is zoals het boek begint, uh, op een dag komt er in een, uh, in, een, uh, in een mensenklas, eigenlijk een hele gewone basisschoolklas. Het zal groep 6, groep 7 zijn, zoiets. Komt er een nieuwe in de klas en uh, die nieuwe is een zebra. En uh, um, die heet niet Zep, die heet Ariane en wil ook zo genoemd worden. Alleen uh, de juf noemt haar Zep, omdat er op het etiket stond... nou, eenmaal Zep, Z-E-B, met een punt erachter, zoals ja. de juf het zegt. Ja. Dus die noemt haar... Het is heel dat logisch ook, hè? He? Ja, heel dat, logisch. Ja. ja. Voor de rest doet ook niemand er moeilijk over dat er een zebra in de klas is. Dat vind is. ik echt zo schitterend. Er komt een zebra in de klas en geen kind kijkt ervan op. Eigenlijk. Nee, het is alleen een beetje onhandig. Omdat ja. het, het is zo'n zo het, uh, het zo enorm beest. Daar en blijkt, blijkt het ook niet de allersympathiekste zebra ter wereld te zijn. Nee. Ze is een beetje bazig. En, uh, nou, ja. Ja. Maar de, wat de, de rode lijn in, in al die verhalen. Het wordt vanuit het perspectief van één kind uh, verteld. Klopt, hè? ja. Alle elf verhalen is dus elke keer één leerling uit de klas die het verhaal vertelt. Ja. Um, en nou ja, zoals gezegd, dat, dat zijn eigenlijk heel gewone. alledaagse gebeurtenissen. met altijd één absurd element erin. Ja. Een van de verhalen uh, uh, heet Ozzy. Wie is Ozzy? Ozzy is een. Uh, een van, de, een van de kinderen uit de klas. En hij is uh, verliefd op uh, Ziva, een ander meisje uit de klas. Dat uh, ook een ander, uh, uh, een ander verhaal voor haar rekening neemt. En Ozzy wil indruk op haar maken. En heeft bedacht uh, om naar de grapjeswinkel te gaan. Ja. Um, uh, om een grapje te kopen, een grapje aan te schaffen. En hij heeft al zijn zakgeld meegenomen. 14,30 euro. Um, dat is alles wat hij heeft. En um, hij gaat naar die winkel dus om eigenlijk het mooiste, beste grapje voor Ziva te kopen. Ja, en um, um, ik heb je gevraagd om een uh, stukje voor te lezen uit, uh, uit, dat, uh, uit dat boek. Ja. Uh, um, uh, ik zou, ik zou, want, want ze zoekt naar allemaal grapjes, maar die zijn allemaal hartstikke duur. Ja, dus die ze, kans, zijn, ze zijn die vaak heel duur. Ja, meneer van de, de grap. Ja. Boven de 18 ook hè, soms? Ja, er zijn grapjes voor boven de 18. Er zijn de gebruikte grapjes, de flauwe grapjes... de doordenkers, de woordgrapjes. En eigenlijk... Lukt het maar niet om het juiste grapje voor Ozzy te vinden. Um, en die meneer van de winkel vraagt... Uh, hoeveel heb je voor Ziva over? En Ozzie zegt, al het geld van de wereld. Waarop de meneer vraagt, maar hoeveel heb je bij je? 14,30 euro. En dat blijkt niet heel veel geld te zijn om uh, nee, nee. een echt goede grap te kopen. Even het einde van het verhaal. Ja, wat ook nog dit. een mogelijkheid is. Hè? Alle mogelijkheden zijn uitgeput. en dan Wat ook nog een mogelijkheid is. Wat ook nog een mogelijkheid is, ja... Dat is dan wel zo ongeveer het laatste wat ik kan bedenken, hoor, zegt hij. Maar je zou op eigen houtje bij de overige grapjes kunnen snuffelen. Ongeacht de kwaliteit kost alles uit die bak 10 euro per stuk. Soms willen nog wel eens iets aardigs tussen zitten. De meneer en ik lopen samen naar de kassa. De overige grapjes staan bovenop de toonbank. Ga je gang, zegt de meneer. Dan help ik ondertussen even een andere klant. Hij loopt weg. Ik rommel wat door de bak. De meeste grapjes vind ik nog geen euro waard, maar dan zie ik er eentje... Een beetje verstopt om de romp. Ik haal hem tevoorschijn en begin te grinniken. Ik begin nog meer te grinniken. Het gegrinnik verandert in lachen... en het lachen wordt, vanzelf, wordt vanzelf, vanzelf schateren. Ik schater het uit. Iets gevonden? Daar is de meneer van de winkel weer. Ja, roep ik blij. Deze wordt het. De meneer bekijkt het grapje. Hij moet er ook om lachen. Uitstekende keuze, zegt hij, als we allebei zijn uitgelachen. Zal ik hem voor je inpakken? Nee, dat hoeft niet. Ik reken het grapje af. De meneer stopt hem in een tasje. Hij doet er een piepklein gratis grapje bij. Van het huis, zegt hij. En veel succes ermee. Bedankt. Laat je weten of het gelukt is? Ik beloof het. Dan ren ik de winkel uit. Ja, ik vind het geweldig. Uh, tot in detail uitgewerkt, hè? Ik doe er een piepklein uh, grapje bij van het huis. Ja. Uh, ja. ja. ja. Kinderen begrijpen dat? Uh, dat uh, hoop ik. Uh, ik denk het. Het is allemaal niet al te ingewikkeld. Hoor. Het lijkt misschien... Uh, uh, het is... Uh... Ja, het zijn verhalen, je kan er van alles in lezen, maar uh, als je wil, je kan ze ook gewoon leuk lezen en erom lachen. Ja. Um, het is eigenlijk. Ja. Ik, dat is ook wat ik, uh, ik heb het veel de af, het afgelopen jaar, ik ben lang met dit boek bezig geweest. Ik heb het ook veel getest op scholen. Oh. En het viel me op dat van, van 6 tot 12, 13, 14, 15 eigenlijk het altijd wel goed valt. En ook iedereen het op een andere manier en, die verhalen tot zich neemt. En was er dan geen kind die aan jou vroeg: Meneer, meneer, meneer, wat was dat grapje nou eigenlijk? <laughs> um, nee, dat is, nee, dat is niet gekomen nee, ja, dat is, uh, nee, want dat grapje wordt inderdaad nooit verteld nee. Wat nou voor een grapje is uh, Al die grapjes niet Nee, nee ja, maar kinderen begrijpen zo ontzettend veel ja, meer ja, vaak dan volwassenen denken ja, ja, ja, ja. Um, uh, Nou ja, goed Een andere leerling in de bijzondere klas is Maximiliaan Hij is een dag ziek geweest heeft een belangrijke les gemist En zou je ons lekker willen maken Tot slot met het begin van dat verhaal Goed, uh, dat is het verhaal van Maximiliaan, uh, het vierde verhaal uit het boek. Ja. Ik heb altijd gedacht dat het vier is. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat ik kon optellen... we leerden het in groep drie, geloof ik, leek dat de waarheid te zijn. Als ik eerlijk ben, verbaasde het me dan ook dat Ozzy beweert dat ik ernaast zat. Toen hij er die zaterdag na voetbal mee kwam, verklaarde ik hem dus voor gek. Vijf? Ik lachte. Hoe kom je het daar nou bij? Het is zo. Onzin. Ik ken Ozzy natuurlijk een beetje en soms dan zegt hij zulke dingen. Gewoon voor de grap. Hij houdt namelijk erg van grappen. Maar dit keer klonk Ozzy anders. Nee, echt, zei hij. Ik geloof het eerst ook niet. En nu wel. Ozzy knikte op zo'n manier dat ik begreep dat hij werkelijk geen grapje maakte. Jij was gisteren niet op school, Max, zei hij. Maar juf Kato zegt ook dat het zo is. Ik was drie dagen ziek geweest, dat klopte. Maar het leek me simpelweg onmogelijk dat vier in zo'n korte tijd zomaar ineens vijf kon worden. Je bent gek, zei ik tegen Ozzy. Hij haalde zijn schouders op. Dan geloof je me toch niet? Nee, zei ik. Ik geloof er geen bal van. S'avonds voel ik het voor de zekerheid toch aan mijn vader. Maximilianus antwoordde die, je moet niet voor die moeilijke vragen stellen hoor. Moeilijk? Ik geloofde mijn oren niet. Wat is er nou moeilijk aan? Nou ja, ik zag mijn vader even aarzelen. Je zou natuurlijk zeggen vier. Precies. Op het eerste gezicht dan ging hij verder. Maar ik heb me inderdaad wel eens laten vertellen... dat het ook heel goed vijf zou kunnen zijn. Ik liep boos weg, al is het mogelijk dat mijn kleine beetje twijfel... ergens van binnen en bijna ongemerkt een ietsje pietje begon te groeien. Mam, Ja, Maxi? Ossie zegt dat twee plus twee vijf is. En papa denkt het ook. Echt waar, vroeg mijn moeder. Ze leek verrast en even voelde ik iets van opluchting. Een paar seconden lang hield ik net wat meer van haar dan normaal. Tja, zei ze toen. Die zullen het dan wel weten, hè? Wat? Je vader is op dat gebied zelden op een fout te betrappen, zei mijn moeder. Ja, maar mam! Hé, lieverd, maak je er nou maar niet druk om. Ze keek me heel rustig aan, terwijl ik zo ongeveer op het punt stond om te ontploffen. En toen zei ze. Zo belangrijk is het toch ook niet? Tot zover. Dankjewel. Prachtig boek. Zep, Gideon, Samson. Allemaal lezen, zou ik zeggen. Laat mij maar lopen, alle deuren schop ik open, laat mij maar los, ik voel me goed. Man, ik voel me goed, laat mij maar los, laat mij maar los, laat mij maar lopen. Man, ik voel me goed, want ik ben vrij, dat wil ik weten. Ik hoef geen onzin meer te vreten, want ik ben vrij, ik voel me goed. Man, ik voel me goed, want ik ben vrij, dat wil ik weten. Naar de dingen die ze mij te zeggen had. Hoewel ze eigenlijk vooral zichzelf wilde horen. Ik laat me niet langer meer dwingen. Ik heb gewacht, ik ben het zat. Nu ben ik los, rechtuit naar voren. Man, ik voel me goed, je kunt mijn kont en alles kussen. Want ik ben er vet van tussen. Je kunt mijn kont en alles goed. Man, ik voel me goed. Je kunt mijn kont en alles kussen. Te je hoeft het mij niet uit te leggen, je kunt me kont en alles goed Man, wat voelt het goed om het eindelijk te zeggen Ik laat de petweters wel praten, ik laat de suggels met hun beeld Van hoe ze mij nu eenmaal zien, want ze hebben geen idee Bekende paden zal ik laten, ik ben al veel te lang verveeld. Ik voel me goed, en daar doen ze het maar mee Als ze me zag wat ik zogenaamd zou zijn. Die hele gras is verdwenen, doe je de mazzel, ik neem de benen. Ik zoek mijn eigen weg en door, lieve schat, je brabbelast. Ik voel me goed. Doen we er nog eentje dan? Nog eentje dan? Ze weet me hier te vinden, man. Man, wat voel ik goed. Man, wat voel ik me goed. De nieuwe van Paul de Munnik. TNA van een BNR. René Appel. Hij was de schaatskoning van de Olympische Spelen... en dit weekend probeert hij ook nog sprintkoning te worden... hij doet mee in de WK Sprint in het Chinese Changchun. Ik heb het over Kjeld Nuis, winnaar van het goud op de 1500 meter. Schrijver en taalwetenschapper René Appel, goedemiddag René. Goedemiddag oh, Fijn dat je er weer bent. We gaan maar meteen naar Kjeld Nuis, luisteren. Is dan ook die 1500 meter winst iets wat jou zekerder heeft gemaakt? Of hoe zit dat bij jou?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 rust geven. Aan de andere kant kan dat druk geven. Oké, okay, Je bent in topvorm, dus nou moet je het ook op die duizend doen. Ik kwam uit de voorbeschouwing over de duizend meter... toen hij dus al het 1500 meter goud op zak had. Uh, René, waarom wilde hij hiermee beginnen? Omdat we Kjeld vaak gehoord hebben... en ook zullen horen in een wat extatische stemming. Maar hij kan ook heel goed rustig formuleren... rustig zijn verhaal vertellen en uitleggen... waarom hij schaatst zoals hij schaatst. En je hebt gewoon eindelijk een grote titel op zak En dat is waar je het al die jaren voor doet. En nu heb je dat gewoon bereikt. En alleen, ja, er komt uh, in februari iets nog mooiers aan. En dat wil ik graag ook halen. Ik weet gewoon dat ik het kan. Ja, hier is je te horen aan het begin van dit seizoen. Opvallende stijlfiguren. De je-stijl. Die ja. veel ja. sporters hebben. En het rare van die stijl is... Dat, dat blijkt vooral ook uit dat laatste zinnetje... Dat herhaal ik nog even. Je weet gewoon dat ik het kan. Ja, ik weet het betekent. Ik weet gewoon dat ik het kan. Zeg, je, ja, je weet gewoon dat, dat ik het kan. Ontzettend vaak. Ja. ja. Je wil gewoon elke keer aan de start zijn met het gevoel dat je er alles aan doet. En die kant is gewoon heel belangrijk. Het zijn gewoon kleine dingen. En al is het maar dat gevoel dat je er alles aan doet. Maar ik merk ook gewoon dat ik het wel prettig vind om erover te praten. Is het dat datzelfde uh, interview? Wat ja, valt hier op? Het, het woordje gewoon. Ik noem dat nu. Dat heb ik schriffel. Ja? Nee, een sluipwoordje. Dat sluipt. Taalgebruik van veel mensen binnen. Hij heeft over, ik wil gewoon elke keer. Het is gewoon heel belangrijk. Gewoon kleine dingen. Je zou het net zo goed weg kunnen laten. Maar het sluipt naar binnen, Frits. Ik ben in ieder geval nog steeds super gemotiveerd. En ik ben absoluut niet op uh, mijn lauwe gaan rusten. Dus uh, ik heb er hartstikke zin in. En ik ben super goed begonnen. Ik vind dat spelletje gewoon super gaaf. Niet normaal. Niet normaal. Hij deed het op de OKT ook. Dan dacht ik, oké, okay, nou, dezelfde tijd. Dat moet ook maar doen. moet aan de bak. En uh, super knap van hem. Echt helemaal te gek. Laat me raden. Ja, <laughs> je hebt hem ja, okay. Super, super, super. Alles is super of super gaaf ook nog. Maar het mooie is, hij gebruikt ook een keer het bijna ouderwets aandoende hartstikken. Vind ik wel mooi. Ja, ja. Volgens mij hangen er wel twintig vlaggen hier. Nou, dat was super leuk. De mensen leven allemaal me mee en uh, ja, net in de supermarkt ook. Ja, dit vond ik heel leuk, want hij hey, voortdurend super dit. Super leuk, super knap, super gaaf. En, het wordt, en vervolgens de supermarkt. Ja, het is, het is Heerlijk geest, vind ik dat. Geest. Geniet ik van. 28 jaar en je mag gaan debuteren op de Spelen. Hoe voelt dat? Ja, heel vet. Ja, echt mega vet. Echt zo kikken. Huldiging gehaald, Metal Plaza, super vet. Ja, dus weer wat stukjes aan elkaar. Wat is de overeenkomst? Ja, vet deze keer. Hè? Vet het jongere woord dat al uit de vorige eeuw afkomstig is. Eind ja. vorige eeuw. Toen is het opgekomen, de jaren 90 van de vorige eeuw. En het handhaaft zich behoorlijk. En het laat zich ook combineren hè? met mega vet, super vet. Wat weer wijst op. Betekenisinflatie natuurlijk. Hè? Wat vroeger vet is, is nu al mega vet geworden. Je vraagt je af wat het eind is. Kjeld uh, Eindelijk is hij binnen. Ja, Laten we eens beginnen met die race. Beschrijf hem eens voor je gevoel. Uh, cool is bij de start. En uh, al heel snel het goede rit met te pakken. Ik zat diep. Ik bewoog goed. En uh, ik viel de bochten goed aan. Ik versnelde alles goed uit. En ik reed uh, door de finish heen in plaats van tot de finish. En uh, ja, gewoon een hele strakke rit. Ik moet het meenemen naar de duizend en gewoon daar vlammen. Dit is dit voor een taal. Dit van is schaatstaal. De taal van het schaatserijden. Uh, ik wil uh, één dingetje uitpikken. Het uitversnellen. Ik wist eerlijk gezegd niet wat dat betekende. Dat er wel een soort gevoel bij. Ja. Maar het staat zelfs in de grote van Dalen. Het betekent versnellen in de bocht. Zodat de schaatser met een hogere snelheid de bocht uitkomt. Dan dat hij haar is ingegaan. Ja, dus dat dus is een, uitversnellen. Dat is een juist woord. Heel goed gekozen woord. Ja. En uh, het aardige vind ik ook wel. Dat hij. Ik reed door de finish heen, hé. In plaats van tot de finish. En ik stelde me zo voor een schaatser die gewoon precies tot die finish aanrijdt. <lacht> de, deze moeten we beslist <lacht> laten horen, hè? Ja, de koning van de schaatsmijl. En die wist het hè, dat hij ging winnen. Ah, fuck, dit was wel echt. Uh, dit was wel echt een zo dat wachten. <lacht> ja. Ik ben super blij. En deze is me zo fucking veel waard. Hoe mooi is dit. Oh, man, dat was zo fucking spannend. Ja, zou, zou, fucking? Je, zou je hier nog even la, uh, wat langer bij stil willen staan? Ja? Bij dit woord. Ja. Bij dit woord. Nou, ja. ik weet of er, men begrijpt het wel. Het is natuurlijk een woord dat het Engels afkomstig is. Ook in de jeugdtaal aanvankelijk veel gebruikt. Maar het verbreidt zich verder door de Nederlandse taalgemeenschap. de straattaal oorspronkelijk. Hè? Het, is ook, het woord fucking is ook aangepast aan het Nederlands. Fucking is het nu te vaak geworden. Ja. Dat is wel een uh, heel opvallend. Ik, ik, uh, een tijdje terug was ik scheidsrechter bij een jeugdvoetbalwedstrijd. Uh, van één jongetje in het team die te fokken. En die werd vaak aangeroepen door zijn medespelers. En op een gegeven moment zei iemand van de tegenpartij: Oh, zo heet hij dus. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel, René Appel. Cairo en CRV. Weekdicht 3 maart 2018. In deze gure dagen drink ik me graag met vodka wat moed in. Ik huiver van woorden als sarmat en avant Ze klinken medogeloos en kernwapenhard. Het is de oostenwind niet, maar de ijzige adem.